Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De borden op treinstations blijven rood gekleurd vandaag. Vrijwel alle Intercities en sprinters zijn gecanceld. DNS dacht weer een beetje te gaan rijden vanmiddag. Maar de schade na storm Younes is te groot. Als er ergens een boom op het spoor ligt, dan kunnen we geen treinen rijden. Ja, en zonder bovenleiding, uh, die beschadigd is, uh, ja, kunnen we ook geen treinen rijden. Dus het wordt een uh, lastige dag met de trein. Uh, en op de meeste trajecten verwachten we dan vandaag ook geen treinverkeer. Balen voor deze mensen op Utrecht Centraal. Ik zag pas een half van dat de treinen niet reden. Dus toen moest ik met de bus. Maar je had niet gedacht, oh, door die zware storm, zal het vanochtend ook nog wel moeizaam gaan met de treinen? <tosses> Dom, gisteren wel, maar vandaag niet, nee. In anderhalve dag kwamen er ook heel veel telefoontjes binnen bij 112. Meestal belden mensen over omgevallen bomen, daken die loskwamen of zonnepanelen die loswaaiden. Een livestream op YouTube ging gisteren heel apart. YouTuber Master Milo livestreamt elke vrijdag vanuit zijn werkplaats in Baarle-Nassau... Hij doet dan experimenten zoals het opzuigen van benzine met een stofzuiger of auto's ombouwen. En nu beantwoorden die allemaal vragen tot dit gebeurde. Dat ben ik toch alweer voor een aantal maanden gesteld. Hoor. Zo, dat is niet goed. Er viel een boom op het dak. Inmiddels is die weg, maar de schade moet hij nog wel verhalen op de verzekering. En als er weer een geluk bij een ongeluk volgens de YouTuber, hij heeft alles op beeld. In het oosten van de Oekraïne is een militair van het regeringsleger omgekomen... bij beschietingen door pro-Russische troepen. Het loopt steeds vaker uit op geweld de afgelopen dagen... Dit weekend proberen wereldleiders, zoals de Franse president Macron, de Russen te overtuigen om Oekraïne niet binnen te vallen. En morgen zitten de Olympische Winterspelen er alweer op in Peking. Tijdens de slotceremonie wappert de Nederlandse vlag rond de hals van de vrouw die de meeste medailles binnen heeft gesleept, er Irene Schouten. Drie keer goud, één keer brons, is gewoon enorm knap. en uh, Dus zij zal vanavond ons land vertegenwoordigen. En de vlag het uh, Olympisch Stadion binnenwingen. Team NL staat nu vierde op de medaillespiegel. Maar er kan nog van alles gebeuren. Noorwegen staat stevig op kop met de meeste plakken. Het weer dan nog. Het is grijs, een graad of acht. Vanavond had er vrijwel overal flink wat regen. En morgen wordt het ook weer onstuimig met regen en flink wat wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En over evenementen gesproken, eindelijk kan hij weer doorgaan, hè? De circuiren. Ook een heel groot, mooi evenement wat er weer aan gaat komen hier in Zandvoort. Zaterdag gaan we weer naar Sportpark De Schinkel in Amsterdam... naar Jan van der Leden, de wedstrijd Arsenal-SV Zandvoort. Maar eerst Rick Asley.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 Oké, okay, dus is, uh, ja, die oefenperiode is toch uh, niet voor niets gebleken. Ze staan nu uh, redelijk, uh, redelijk, uh, redelijk goed voor. Ja, ze staan goed verzorgd voetbal te, uh, ja. te spelen. En, ja. De achterhoede is nog steeds goed. De 0 wordt goed gehouden op dit moment. Uh, Arsenal heeft nog niet echt een uitgestelde kans gehad, ondanks dat ze die de win mee hebben. Dani is toch nu een vrije trap van grote afstand. Dus uh, ook een betrouwbare sluitkorst.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 Ah!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 On the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back yo. <music> <music> memories bring back memories, bring back yours. There's a time that I remember When I never felt so lost, and I fell out of the hatred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 Dat was de single van Maroon 5, je hoorde de single uh, Memories. Ja, het is negen uh, minuten uh, voor uh, half vier, straks maar half vier uh, de evenementenagenda. Je zei het net al, uh, Albert-Jan, nou, de coronamaatregelen die zijn uh, allemaal uh, flink uh, afgeschaald. Dus er komen weer steeds meer evenementen gelukkig bij. Uh, ja, zeker. Dus uh, wat dat betreft uh, dus is, is de timing ook weer goed, hè? Ja, zeker. Inderdaad.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 Ja, André, we zijn een klein stukje erboven gelopen. En uh, ik zou even omschrijven, we zien hier echt uh, Zandvoort vanaf een grote hoogte. Ja, schitterend. Uh, we staan op een soort bunker hier achter ons uit de Tweede Wereldoorlog. Verderop stroomt inderdaad het water wat naar uh, de waterleiding gaat in prachtig Amsterdam. Prachtig gebied. Uh, het? Prachtig gebied, hè? Ja, ongelooflijk mooi. En dan is er nog een voorjaartje na van de zomer hier wel in bloei gaat staan natuurlijk. Is het net uh, alsof je in het buitenland verkeert? Nou, dat zeg ik. Je hoeft helemaal ja. niet naar Zuid-Frankrijk. Nee, Kruin. we hebben het allemaal hier zo. Hebben alles hebben we hier. Zo uitroeg wat in Nederland toch groot.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 Ja, dat dit eraf gaat. dat, dat Moet ik erin trekken? Gaat. Ik zal een beetje helpen. Dan kunnen we hem officieel onthullen. Ik nu een enorm... Uh... Want we hebben hier voor jou... Kijk, ah, dit is even, hem. Zeg. De André van Duin. De André Duin. van Duin. Duin. <laughs> dat is toch hartstikke mooi. De André van Duin. -duin. Nou, die bestond toch niet? Nee, die bestond zeker niet. Nee, nou, ik weet, weet niet wat ik meemaak. <laughs> dat maakt niemand mee. <laughs> dit is toch fantastisch? Dus uh, klimmen maar. In Van Duin klimmen, dat klimt ook wel goed. Gaan we kunnen nu in de André van Duin klimmen. klimmen. Nou, je waait hier gewoon natuurlijk. Ja, het waait wel. Zoveel moeite te doen. Hartelijk dank. Ja, mooi hè? De André van Duin Duin. Uh, Jan, geweldige reportage van uh, onze uh, radiocollega's van uh, Radio 10. Uh, en uh, Gerard Ekdom uh, aanwezig in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Tezamen met André van Duin voor de André van Duin Duin. Ja.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 in uh, Zandvoort, in uh, ja, de Amsterdamse Waterleiding Duinen... heeft laten weten dat het bord zo ongeveer nog een week he, daar uh, staat. Oh, en dan moet je het uh, op uh, gehoor uh, zoeken? En dan uh, moet je gewoon doen alsof ie er nog uh, staat, oh, zeg maar. oké. Okay. Nee, het uh, natuurgebied, uh, daar mag natuurlijk niet een, een bord... He, en allemaal borden op een gegeven moment uh, neergeplaatst worden, dus... Uh, dat is allemaal beschermd natuurgebied, dus vandaar dat het ja, voor deze ludieke actie een week daar mag staan op de André van Duin, Duin.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 I'm making love to strangers And wishing I'd known And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 in Zandvoort een eigen carnavalsvereniging. Eerst was het de Duistere scharren. Die heette ja. zo, als ik het goed heb hoor, uit mijn hoofd. En later zijn dat de Scharrenkoppen geworden. Wij worden Scharrenkoppen genoemd. Heel vroeger hadden, hadden we toch twee? Uh... Ja, de Schuimkoppen had je ook oh, nog. Ja, ja. Er, waren, er waren er twee zelfs. Klopt, maar de oudste is dus de Scharrenkoppen of de, de, de Duistere Als je de hele oude namen wil gebruiken.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 The so Until she's scared.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 Ja. ja, dan uh, gelijk spelletje. De kleedkamer in, waarschijnlijk. Ja, ja. met één naar één de kleedkamer in. Dat was vlak uh, voor rust gebeurd. Een klein opstootje, want de kregenrechten die een beetje vreemd van. Arsenal. Ja, wat gebeurt er allemaal op het veld nu? Nou, uh, de laatste kant gebeurt er meer. Oh, kant. Okay, okay, okay. Uh, de kant? Oké, oké, oké. De die uh, proberen de tijd te gaan Want daar het nou mooi, in ieder geval uh, gelukkig weer uh, een uh, voorsprong voor uh, SV Zandvoort. Want ja. Uh, ja, we spraken natuurlijk vlak voor de rust, uh, Jan, en toen gingen we er eigenlijk vanuit dat we gewoon uh, met de voorsprong uh, de rust uh, in zouden gaan. Maar uiteindelijk is het toch nog fout gegaan aan het eind van de eerste helft. Ja, gelukkig de wind, ja, die wind speelt al pakken ook in het En dan merk ik het nu ook. We hebben nu een windje mee. Dat kan je wel zeggen. Het gaat altijd goed. Maar het is heel moeilijk op basis, natuurlijk, er ding bij. Ja, ja, dat is straks zo. Kijk, dus. Die goede avond nu met Nigel en Dars. Druk nu aan de bal. Nee, je niet. Maar, uh... Is er uh, nog wat uh, veranderd in het uh, team? Andere opstelling, andere spelers? Nee, de teams uh, van ons in Het team van ons is hetzelfde gebleven. Oh, zeg! Nigel schiet met een prachtige droog. Oh, maar wat ik eigenlijk net niet gezien heb, is dat wij toch twee goede spitsmissen. Uh, die heeft uh, hij en daar links die staan niet in het veld. Uh, en ik sprak net even met ze vlak voor uh, dat ze het binnen gingen. Maar ze zijn alle twee eigenlijk een disciplinaire uh, bank gezet. Dus wegens, nou, uh, we waren ook problemen op de training.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 We hebben nog ruim uh, een half uur de voetbal, hè? Nou, helemaal goed. Gaan ga we van genieten. Althans jij uh, voor ons. En uh, dan horen we graag uh, wanneer er uh, gescoord wordt. En ons bellen we straks uh, zo rond uh, uh, kwart over tien voor half. Uh, bellen we weer terug voor het eind van deze wedstrijd. Tot zo. Oké, okay, tot, tot zo. Dankjewel, Jan van der Leden daar uh, in uh, Amsterdam. En dit is de nieuwe single van Van Dikkouds.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 We'll Het licht is een speelbal van veranderend gedrag.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 Met een groot gat daarbovenin. Ja, zeker. Maar uh, daar moet geen uh, patatrest in gegooid worden en dergelijke natuurlijk. En je, je, je hebt, de, je hebt de, de gasten hoog in het vaandel staan. Nou ja, <laughs> de, de mensen in het algemeen, Albert-Jan. Uh, ja. Dus... Uh... Laten we dat maar zeggen. Nee, maar ja, laten we hopen dat, dat daar netjes mee omgegaan wordt. Ja. En dat er alleen maar petflessen in verdwijnen in de petmannen. Mooie term trouwens. Ja. Ik ken hem nog niet, maar bij deze is hij helemaal duidelijk.